pvv leider Wilders mag raadsgeer Schalke, Arabist Hans Jansen... en midden oosten Bertus Hendriks oproepen als getuige. Volgens de rechtbank in Amsterdam is het niet duidelijk... of het diner waar de drie bij waren gevolgen heeft gehad voor het proces. Een paar dagen voordat Jansen in de zaak tegen Wilders zou getuigen... werd hij door Hendriks uitgenodigd voor een diner bij hem thuis. Ook raadsgeer Schalke was daarbij. Schalke is lid van het gerechtshof dat het OM opdracht gaf Wilders te vervolgen. Het is onder meer de vraag of Schalke de Arabist tijdens het diner... heeft proberen te beïnvloeden. Wilders advocaat Moskowitsch wilde nog meer getuigen horen, maar dat vindt de rechtbank niet nodig. De rechtbank heeft verder besloten dat Moskowitsch opnieuw zijn inleidende verweren mag houden. Als die verweren slagen, wordt de zaak direct afgesloten en hoeven er ook geen getuigen meer te worden opgeroepen. Bouwbedrijf Mitred heeft faillissement aangevraagd. Mitred kreeg vorige maand al uitstel van betaling, maar volgens de bewindvoerders is een faillissement onvermijdelijk. Het bouwbedrijf kan de salarissen van de 160 medewerkers niet meer betalen. Lopende projecten hoeven niet direct gestopt te worden omdat Midred nog in onderhandeling is met Volker Wessels over de overname van projecten. Volgens de bewindvoerders van Midred verlopen die onderhandelingen voorspoedig. Midred verwacht dat de rechter in Utrecht vandaag nog uitspraak doet over de aanvraag van het faillissement. Het leger heeft de laatste demonstrant op het Dagriënplein in Cairo een ultimatum gesteld om te vertrekken. Als ze niet snel vertrekken worden ze opgepakt, zegt het leger. De meeste betogers hebben het plein na de beloftes van het Egyptische leger in de loop van de nacht verlaten. Het leger kondigde gisteren een nieuwe grondwet aan waarover het volk mag beslissen. De vliegtuig van bij Faro in 1992, waarbij 56 mensen omkwamen, is veroorzaakt door fouten van de bemanning. Dat zegt vliegtuigexpert Hoorlings, die een opdracht van enkele nabestaanden alle rapporten over de ramp in Portugal nog eens heeft bekeken. Volgens het officiële onderzoek van verongelukt het Martinair-toestel door een te snelle daling in combinatie met een harde zijwind. Hoorlings vermoedt dat belangrijke gegevens uit het rapport zijn weggelaten, zodat de piloten en Martinair niets te verwijten zou zijn.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 Plus Oké, plus.zandvoort.nl okay, punt plus ja, ja. Daar kunnen ze alle informatie ja, vinden. Ja, klopt.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 Uh, heb je naast je werk op pluspunt ook nog wel tijd voor je eigen hobby's, Natasja? Ja... Ehm... Um, wat wat uh, heb je voor hobby's? Ja, mijn hobby's zijn dansen. Ah. En, en ja, ik, ik zit niet in een professioneel dans ofzo, of zo dansles. Daar zat ik vroeger wel op, maar ja... dansen door... of anders? Nee, nee, Street dance. Streetdansen? Um, ja, oh, streetdansen wow. en uh, echt... Uh, dat, dat was een beetje heftig.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 ja, misschien ook weer een keertje samen eten, samen hmm. koken. dus is ja. echt verschillende thema's, maar het gaat echt de nadruk op het lounge. dus echt relax-sfeer. Je hoeft niet. Nee, echt gewoon chillen. Ja, echt, nee. ja, ja, dat is echt meer... Ja, dat spreekt jongeren natuurlijk wel ja, aan, ja, alles echt, wat ze moeten. Chillen. Ja, echt chillen. Op school moeten ze van alles thuis, moeten ja, ze Ja, precies. Weer alles. Nee, het is echt niks moet.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 Dus uh, we, zijn echt, uh, uh, we willen echt heel graag uh, onze ja. eigen ruimte zeker weten. Ja. Dus uh, dat is echt uh, iets wat we echt zien uh, uh, over vijf jaar, zeg ja. maar. Dus, uh, hè, dat we echt dat, niet dat het vijf jaar gaat duren voordat we zo'n soms zo'n soms, soms, soms, soms som eigen <lacht> ruimte krijgen. Maar binnen nu in vijf jaar zie, zie ik dat wel uh, zitten, ja, zeker. Ja. Ja. Ja. ja, dat zou een mooie ontwikkeling ja, kunnen zeker. zijn, hè? ja.